Goedemorgen, ik ben Thomas Deelsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen nacht is er opnieuw flink wat illegaal afgefeest. In de bossen in Zuid-Limburg ontdekten agenten een reef met dik 100 bezoekers. De ME werd erbij gehaald om een handje te helpen. 100 bezoekers hebben een boete gekregen. 11 mensen zijn opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren, zegt de politie. We willen eigenlijk een heel duidelijk signaal afgeven naar jongeren... die uh, naar de illegale feesten organiseren en ook bezoeken. Omdat het heel onverstandig is en we willen aangeven van... denk na, denk eigenlijk over je eigen gezondheid, maar ook over die van anderen. En niet alleen in Limburg was het raak. Ook in de Brabantse bossen bij Prinsenbeek was een illegaal feest aan de gang. Daar zijn drie mensen opgepakt omdat ze... ...geen legitimatie bij zich hadden. In en om Amsterdam kapten agenten drie feestjes af. En een lichtpuntje in Australië. In dat land zijn voor het eerst in vijf maanden geen mensen besmet geraakt met corona. Dat is vooral goed nieuws voor de plaatsen waar de afgelopen maanden een lockdown werd ingevoerd. Zoals Melbourne. In die stad zijn restaurants en kroegen sinds dit weekend weer open. In Rijswijk is een snelheidsduivel opgepakt die met meer dan 200 km per uur over de snelweg scheurde. De man trapte het gaspedaal helemaal in, negeerde het stopteken van de politie, ging ook nog eens spookrijden. Uiteindelijk lukte het de agent om de automobilist van de weg te halen. Hij is opgepakt omdat hij niet wilde blazen en ook zijn legitimatie niet wilde laten zien. En ondanks de oproepen om dit jaar geen Halloween te vieren, viel er hier en daar best wat te griezelig gisteravond, in de meeste gevallen coronaproof, zoals in Assen waar je met je auto door een horrorwasstraat kon. Die was volgestouwd met clownsgeesten en zombies. Deze verslaggever van RTV Drenthe ging er doorheen. Oh, ik ben nu echt omgeven door enge clowns en andere enge wezens. Oh. En ondertussen Oh, wat, wat erg dit. Nou, hoe erg ook, de Halloween wasstraat was een groot succes. Helemaal uitverkocht. Het weer nog bijna overal grijs. Vanmiddag valt er af en toe ook wat regen of motregen. De kust zijn harde windstoten. Maar het is niet koud vandaag, een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de N200. Vanuit Amsterdam naar Halfweg kom je in 2 kilometer file... tussen de aansluiting met de A10 en Halfweg. Maar je vertraging is daar ruim een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 The poets pipe of love in their childish ways. See, know every type of love better far than there. If you want a thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, everything but true love. Terug bij het tweede uur van ZFM, ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst en ik draai vandaag alleen maar platen... uitgekomen dit jaar, 2020, zoals deze Joyce Elaine Jules heet ze. Die Amerikaanse <coughs> zangeres die al uh, een jaar 15 opereert vanuit uh, Italië, Milaan. The Soul of Porter. En dan heeft ze het over Cole Porter natuurlijk, Love for Sale. Prachtig album, ik hoop dat ze eindelijk hiermee internationaal gaat uh, doorbreken... ZFM Jazz heeft uh, zijn best gedaan om haar te promoten. Echt een uh, hele prettige zangeres met een fraaie timbre, heel mooi stemgeluid. Joyce, Helene, you. zijn beland bij de hoge risicogroep in uh, coronatijden. De 70-plussers, 76 jaar of 77 jaar. De pianist <coughs> Kenny Barron, de Amerikaanse pianist. pianist en op um, bas Dave Holland, de Engelsman. man. Uh, ook alweer 74, uh, geloof ik, wel bijgestaan. Door een geweldige uh, jonge drummer, Jonathan Blake. En die uh, is de zoon van uh, uh, de violist. Uh, ben ik even zijn naam kwijt. Uh, John Blake was het jaar. Um, dus die kreeg de, de jazz met de paplepel uh, ingegoten. Die drummer, echt een vrije drum-solo. In uh, dat album van Kenny Barron, Dave Holland's trio... Without a Deception, het, het nummer Porto Allegro. Uh, ja, als je dit album koopt, dan uh, kom je niet bedrogen uit, zou ik zeggen. Um, echt een geweldige trio-album. Misschien wel een van de beste trio-albums van uh, dit jaar. En die Kenny Barron, die doet ook mee... Op het uh, volgende album van nog zo'n vitale energieke tachtiger inmiddels. Eddie Henderson. Dr. Eddie Henderson. Hij is inmiddels uh, met pensioen als uh, psychiater. Maar zijn collega's noemden hem altijd uh, Dr. Eddie Henderson. Shuffle en deal. De trompetist. doen het uh, nog best, zullen we maar zeggen. Eddie Henderson op uh, trompet, uh, 80 jaar dus. En uh, Kenny Barron, 78 jaar, op uh, piano bijgestaan. Door uh, Donald Harrison op sax. Gerald Cannon op bas en... Uh, Mike Clark op drums allemaal gevestigde namen in die jazz scene in Amerika. En die Eddie Harrison, uh, Henderson die, werd eigenlijk, uh, die maakte faam in de jaren 70 bij uh, Herbie Hancock. Meer met uh, jazzrockplaten. Uh, platen. Maar de laatste jaren, dus dan heb ik het over dat het laatste decennium is. Die weer helemaal terug in uh, ook weer een beetje die jaren 60 uh, bob Alla la de uh, jazz messengers. Prachtige album, Shuffle and Deal heet het.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 In het Oost-Londense Hackney bevindt zich een kroeg genaamd Kansas Smithies. Ze waren een huisband band, onder leiding van de Amerikaanse clarinettist Giacomo Smith. En gitarist David Archer. Archer Pre-corona veelvuldige acte présence gaven. En zij noemden zichzelf Kansas Smithies En hebben een derde en meest geslaagde album tot nu uitgebracht. Naar mijn idee. beetje... Een mengeling van uh, 21ste eeuwse muziek met groovy, uh, klanken, Ellington Duke Ellington-achtige klanken af en toe. Uh, een hele fraaie mengeling, heel toegankelijk en afwisselend album van dat Kansas Smithies. Dat album heet Things Happened Here en het liedje heette Riders. Breng me bij Christian Sands, uh, een van mijn favoriete Pianist, ik zag hem vorig jaar nog op uh, Naughty Jazz. Indrukwekkend uh, concert. Groot geworden bij uh, Christian McBride, de bekende bassist... Inmiddels is hij 31 jaar, staat hij volledig op eigen benen. Heeft een nieuw album uitgebracht, Be Water. Misschien wat minder toegankelijk dan uh, de Kansas Smithies wat je net uh, hoorde, maar het is echt een fenomenale uh, pianist... die eigenlijk uh, live moet zien, maar dat kan dus niet. Dus we moeten het doen met dit nummertje, I Can't Find My Way Home. Het is een vrij lang nummer, maar er zit een geweldige opbouw in. En je hoort ook altijd weer die gospel terug in zijn spel. Sense. Ik heb niet gelogen, denk ik. En dacht je van, ey, dat nummer komt me vaag bekend voor. Dat klopt, het is een nummer van uh, Stevie Winwood. Maar ik verzeker je, deze uitvoering van Christian Sands is beter dan die van Stevie Winwood. Te vinden op zijn nieuwe album, dus van Christian Sands. Uh, Be Water, geweldig uh, album. Ik blijf bij een Amerikaanse dertiger. Xavier Nero heeft ook weer. Een trombonist heeft ook een heel heel vrij album afgeleverd. Dus daar ga ik een nummertje van draaien. Toepasselijk geheten Freedom. En zo heet het album zelf ook. Xavier Nero. Thank <laughs> you. uit de studenten aan de jazzafdeling... van de Universiteit van Central Florida. En die brengen een wervelende ode aan Brother Ray. Ray Charles natuurlijk, de muzikale genius... die als uh, geen ander jazz, blues, country, soul en pop... met elkaar wist uh, te verbinden. Het is echt een spetterend uh, eerbetoon. Voor mij uh, de beste Big Band plaat van uh, dit jaar. The Flying Horse Big Band. Met het uh, album Florida Race. Want Ray Charles die woonde... Lange tijd in Florida. zijn we weer beland bij de top 2020 cover-up. En dit nummer kennen we allemaal. Uh, grijs gedraaid wordt het op, uh, op de radio's. Uh, vooral rond uh, deze tijd als we weer naar de top 2000 uh, uh, komen. Maar uh, in deze versie ken je hem vast niet. En ik vind het uh, echt een, uh, een opperkikketje voor dit, uh, voor dit uh, nummer. Kon het wel gebruiken. Luisteren we naar Janet Dacal? En ze komt binnen op plek 1000. 38 in de top 2020 cover-up.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 We'll be D'Acal, een Amerikaanse Broadway-ster. Met de Cubaanse roots, bijgestaan door Javier Munoz, een andere Amerikaanse zanger met Latijns-Amerikaanse wortels. Een geweldig album, My Standards. Vol energie. Een heel opzwepend ja, gebeuren. Moet je eens gaan beluisteren. Janet D'Acal, My Standards heet het album. Ik heb nog maar 10 minuten tijd voor uh, nog een paar plaatjes. Albums dus uit de uh, het jaar 2020, 20, een uh, ja een merkwaardig, een bizar, een crazy year, een crazy time. Road hoggers, food bloggers, urban tanks, and greedy banks. Fast food, we're all screwed. Crazy prices, climate crisis. Fill the tank, smoke some dank. Buck a beer, drown the fear. Here's the mud. enjoy the mud. Cause we live in a crazy town, in a crazy world. a scam, a dopamine by the dram, beg for likes, bully tikes, flood the dykes, for Bitcoin spikes, only addiction, fact of fiction, F fake news, extinction blues, where the trouble, dollar bubble, come on guy, you wanna die, cause we live in a crazy town, in a crazy world, Jazz uit Toronto, Canada, De Shuffle Demons... met alweer hun uh, negende album. Altijd aanstekelijke jazzy beats uh, en grooves van het, uh, van het ensemble De Shuffle Demons. Ja, nog een minuut of vijf uh, te gaan. Mijn naam is uh, Edward Rauwers. Ik heb je een uh, selectie laten horen uit albums van het afgelopen jaar, het jaar 2020... Um, ik uh, zelf ben weer aan de beurt ergens uh, na kerst... maar blijf luisteren naar uh, ZFM en vooral ZFM Jazz. Altijd uh, leuke programma's op die zondagochtend. Ik ga eruit. Nou, misschien heb ik nog twee plaatjes... maar in ieder geval eerst deze van Anthony Girassi. Uh, een bluesknakker. Uh, veel opgetreden met Ronnie Earl en Room full, full of Blues. Een pianist, en organist. Um, love changes everything. Van zijn album moet ik even kijken hoe het heet. Oh ja, uh, Daydreams in Blue. Jirashi dus op uh, piano en uh, ongel. Hij speelde met allerlei blues-grootheden uh, over de afgelopen 40 jaar. Love changes everything. Some days sun, some days rain, some Ah, het zit er weer op. Dit was ZFM Jazz op 1 november. Mijn naam is Edward Rauhorst. De playlist komt op mijn blog te staan. mijngroeven.nl, en op de facebook page van ZFM Jazz. Blijf gezond. Maak er een mooie dag van. Tabé. Tot de volgende keer. Adios.